Doreen Bouwman met het NOS Journaal. President Trump heeft de directeur van de Library of Congress ontslagen. De bibliotheek in de hoofdstad Washington D.C. is een van de grootste ter wereld. Volgens het Witte Huis voldeed directeur Carla Hayden niet aan de behoeften van het Amerikaanse volk. Ze zou zich te veel inzetten voor diversiteit en in de collectie boeken hebben die ongepast zijn voor kinderen... De regering Trump neemt geregeld maatregelen tegen diversiteitsbeleid. Zojuist vertrok de voorlopig laatste trein van station Groningen. Vanaf vandaag is het station ruim twee maanden grotendeels onbereikbaar. Het station wordt compleet vernieuwd. Er komt een voetgangerstunnel. Er worden sporen vernieuwd en verlegd. En het busstation wordt verplaatst. Dit weekend is er helemaal geen treinverkeer mogelijk en worden er snelbussen ingezet. Daarna rijden er minder treinen en van 14 juni tot en met 12 juli gaat het station opnieuw dicht. Op de laatste dagen wordt in vrijwel de hele provincie het treinverkeer stilgelegd. Bij een verkeersongeluk op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens zijn meerdere mensen gewond geraakt. Iets na tien uur kreeg de politie meerdere meldingen van een spookrijder binnen... Direct daarna gebeurde het ongeluk. Er waren drie voertuigen bij betrokken, waaronder die van de spookrijder. De A12 in de richting van Duitsland is voorlopig afgesloten tussen Westervoort en Zevenaar. In de Eredivisie heeft Heracles Almelo uit met 2-1 gewonnen van Willem II. Heracles behoudt zicht op Europees voetbal. Willem II moet vrezen voor na-competitie. Daarin strijden ook zes ploegen uit de Eerste Divisie om door te mogen naar de Eredivisie. Eén daarvan is Telstar. De club uit Velzen heeft zich als laatste geplaatst voor de play-offs. Telstar won met 3-0 van directe concurrent FC Emmen. Het weer, het is helder. Het koelt af naar een graad of 7. Komende dag weer veel zon. In het noorden wat meer bewolking. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 We'll Antwoord, op 106.9 ZFM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 Zijn keer ontmoet en toen heb je mij misschien Ja, heel misschien iedereen.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 Make it, make it make it make Punt 9 Scream a shot.